op slot Iemand zei ooit: "Maar liefjes, dat zijn kroontjes gras, een groene zee, de zon om in te drijven." We kleurden dezelfde kaarten en alles leek opwindend. Opwindend. Alleen frustratie windt mij op, opgesloten in een plastic huls. Gevangen wil ik schreeuwen, mijn strotte hoofd op slot geloof ik, niet in zin van snijden in mijn slokdarm leeg te lopen, dat uit stuk gerete binnenband dan een kindje kruipt, besmeurd met groen en gal en ook een lolly, dat geloof ik niet. Ik geloof slechts in de tranen die door het zoute masker kerven en die kreukels in de kaarten maken.